Citydijkers met het NOS-journaal. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd zwaar gevochten. Er werd vannacht gevreesd voor een zware offensief van de Russen om de stad in te nemen, maar er lijkt geen sprake van te zijn geweest. Wel worden nog steeds explosies en geweerschoten gemeld in Kiev. Onder andere in de buurt van het centrum, bij de dierentuin, zou er sprake zijn geweest van vuurgevechten en artillerie inslagen ook in andere delen van de stad wordt er volgens ooggetuigen gevochten, onder meer bij een energiecentrale, in de wijk Obolon en dicht bij het hoofdkwartier van de regering. Verder meldt een adviseur van de Oekraïnse president dat er gevochten wordt in zuidelijke steden bij de Zwarte Zee, als Odessa en Gerson. In Mariupol, in het zuiden en in twee steden ten oosten van Kiev zijn doelen met kruisraketten bestookt vanaf de Zwarte Zee. Het Russische leger zegt zonder slag of stoot de stad Melitopol te hebben ingenomen in het zuidoosten van Oekraïne. Daar is hevig gevochten. De bewering van de Russen wordt tegengesproken door de Oekraïense autoriteiten. Die zeggen dat de Russen weer uit de stad zijn verdreven. Gisteren werd duidelijk dat in Melitopol bij beschietingen een ziekenhuis is geraakt. Het is niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is.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 Verder blijft Facebook labels plaatsen bij berichten die van Russische staatsmedia afkomstig zijn. Eerder introduceerde Facebook al een functie in Oekraïne... waarmee het makkelijker gemaakt wordt om een profiel voor onbekenden af te schermen. Het weer de dag begint zonnig en koud. Lokaal is er ook kans op mist en gladheid. Het blijft vandaag droog en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 autobedrijf Zandvoort. Ook groepen op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja, een hele goede morgen allemaal. Uh, ja. Oh, oh, dat is helemaal de verkeerde. Ik moet deze hebben. Goeie Goeie goedemorgen. Ja, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk, oh, mijn koptelefoon die... ligt er niet. Maar dat, uh, ik ga hem even ja, ja, even eh, pakken eh, zo. <laughs> dus ik hoor jou heel ja, norma slecht. Normaal legt Wilco die uh, heel netjes voor je nee, neer. Nee, he? hij heeft zijn eigen koptelefoon altijd. En die ja. ligt voor mij neer. Ja, met, dat uh, is de, uh, Met hele lekkere oortjes. Dus, uh, <laughs> die zijn lekker zacht, ja. Ja, ja, precies. So, goedemorgen. Uh, Dit is een tijd geleden dat ik hier heb gedaan. Of überhaupt dat ik in de studio ja, ben geweest. Ik denk met jou, van, ja, had je misschien. En toen was je geweest dat je iets mee hebt genomen of zo. Oh, dat dat zou... Nou, nou dat niet is... maar afgelopen. Dat is dan alweer een jaar geleden. Echt waar? Want de afgelopen verjaardag ben ik er niet geweest. Dat weet ik zeker. Oh, nou, dat heb ik je zeker. Ik heb je zeker al drie, vier maanden niet gezien. Maar leuk dat je er weer bent en heel fijn dat je Wilco wilt vervangen. Ja. Want hij is net twee weken, nou ja, een ruime week in, de, in de Egypte geweest. En nu heeft hij dit weer, nu weer een weekend in een speciaal huis ergens. In Oekraïne? Ja, in Oekraïne, ja. In de, ja. de datcha. Maar, <laughs> nee hoor, maar, maar uh, nee, ja, helaas, ik heb het idee dat hij wel zit te luisteren. Hem kennende. Dus uh, goedemorgen Wilco. Fijn goedemorgen. Uh, dat je naar ons luistert. Ja. Maar uh, ja, ja. Nee, uh, het is een, een tijd geleden. Ik ben aardig druk geweest. Ik, ja. uh, ik heb in de tussentijd een eigen studio, uh, een fotostudio uh, begonnen. En, uh, ja, dat ja. doe je allemaal op zaterdagochtend tussen 18 en 10. Nou Goed. ja, <laughs> 24/7 is een beetje. Ja, ja, ja. Dat, uh, maar uh, ja. Nee, ja, ik ben heel blij uh, er weer te zijn. En uh, ja, ik heb ja, Dan kan natuurlijk... je een beetje bijhouden wat je, hoe je het over weer deed. vorige week uh, was Roy van Buringen, die, die was de vervanger. En die had zo van, oké, okay, al die knopjes. En heb jij muziek? En dus ik heb gewoon wat verzamelcd's cd's meegenomen. Toen ging het allemaal prima. Ik, uh, en, uh, ik je verleert uh, uh, ik, het niet, maar het is wel weer even zoeken soms. Ik heb uh, gelukkig zelf uh, muziek meegenomen. Ja. Dus uh, ja, en jingles, heb je die bij? Uh, nee. Ik heb wel iets en dan zal ik even naar iets sturen. Kijk, kijk. Gaat het misschien wel weer lukken. Ja? Nou, helemaal top. Nou oh, ja. We beginnen met uh, Toe Down van uh, FKIJ. Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. man they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit him like that. Van FKJ. Ja, het was me een, een weekje wel hoor. Want uh, ik was het alweer bijna vergeten. Maar we hebben deze week ook de... Um, uh, hoe weet je de, de gijzeling gehad in de Apple Store. Ja, Heb je inderdaad. daar de beelden van gezien? Ja, dat die man die werd gewoon echt even zo ver gereden... dat hij helemaal door de lucht sliette. En hij is dus jammerlijk aan zijn verwonding overleden. Maar ja... Ja, hij had, ja, de arbeidsomstandigheden van dat soort banen. Die zijn niet geweldig. Hè? Huh? Tja. Ja, dat zijn de risico's die bij het beroep horen. Nou, wat, wat ik vooral heel verbazingwekkend vind... Of, of knap eigenlijk... Als, als dit in Amerika was gebeurd... dan, dan waren er een hele hoop schoten gelost... en uh, was het één grote uh, bloedbad geworden. En wij hebben het gewoon... weet je, het is helemaal netjes, zonder... Ja. Uh, maar ik heb wel heel goed in mijn hoofd ook dat hij lag daar... En dat je al die uh, gele puntjes op hem bewegen. Zo. <laughs> dus nou. hij werd nog flink onder schot gehouden. Maar ja, wij zijn zuinig, Hollanders. Dus uh, we willen niet te veel munitie verspillen. <laughs> dat, dat zal het zijn. Dat, dat zal het is zijn. Het. Nou ja, ik, ik werk tegenwoordig, uh, of tenminste ik ben tegenwoordig vrij veel uh, voor werk in uh, Amsterdam. Oké. Okay. En uh, ja, ik sprak daar ook mensen die, er dus, die het dus live hebben zien gebeuren en oh. Dus uh, ja, die hebben best wel even de, de schrik van hun leven gehad. Uh, maar moet je je voorstellen, hè? je bent lekker op vakantie. Nou, laten we even in de Apple Store uh, gaan kijken. Ik zou niet weten waarom je dat zou doen, maar goed. Hè? Ja, die heb je in Amerika of waar dan ook. Ja, maar goed, oké. Okay. Uh, lekker even kijken in de Apple Store. En uh, je wordt bijna onder schot gehouden. En uh, hij heeft zes uur lang, heeft, is hij gegeisseld geweest? Ja, de hele tijd. Zo, het is echt... Uh, maar uh, ja, respect voor de... de, de... De politie, ze hebben echt, echt goed gehandeld. Dat, ja, zeker weten. Zeker weten. Yes. Nou, heb jij nog een beetje vreemd nieuws? Want dat ik heb, heb ik vrouwtijd... de afgelopen tijd gemist. Ja, hè, vreemde nieuwsjes. Nou, wat heb ik van. Uh, er is een smokkelaar, beveiligingspersoneel van gevangenis Efferheem in Veenhuizen. Die vond deze week tijdens het lopen van een buitenronde een uitgeholde plank. En daarin zat dus een mobiele telefoon met een lader en een pakketje van 98 gram hars. Oh. Dus de buitenstander heeft dus gewoon dit over het hekwerk gegooid. Maar hij kwam er niet verder dan voorbij het eerste hek. En er zijn dus twee hekken, hè, blijkbaar. <laughs> ja, het terrein tussen het bij de beide hekkenwerken... wordt meerdere balen per dag gecontroleerd door het personeel. En uh, ja, ze zoeken dus uh, contrabanden. Dat klinkt ook wel mooi. Dat zijn dus verboden spullen en zo. De invoer van brengt echt de veiligheid van de inrichting in gevaar. En dat leidt ook tot afpersing, intimidatie... onderlinge agressie. Dus uh, ja, dit is uh, nu onderschept. Dus als je ziet van wauw, het is toch wel heftig hoor. Dat soort dingen dat ze... Dan moet je wel op tijd uh, gaan uh, staan, want je weet waar het is. Maar je hebt geen telefoon in principe, maar blijkbaar op deze manier komt het gewoon dus ze, binnen. Ze hebben wel manieren om onderling te communiceren. Dat, nou, ze uh, moeten eigenlijk een soort bal nemen. Kijk, en die er nog, en dan gaat hij nog alsnog over het tweede hek heen. <lacht> Zoiets. Ik zal ze even ja, of, tips geven. Of, of, of ver genoeg gooien, of een andere manier. Uh, ja, ja. Of een, een soort uh, kanon gebruiken om het eroverheen te schieten. Maar ja, dat maakt weer geluid ja, nou weet je, je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je niet in de gevangenis komt, dan heb je dat gesloten dat niet. is eigenlijk best eigenlijk wel een goed het, idee. het beste idee toch? Ja. van vandaag. Ja, zorg ja, dat je zeker. blijft uit je shit. ja en uh, uh, hoe weet het? Uh, mocht je nou denken, hè, ik heb Netflix, ik heb uh, uh, Videoland, uh, Amazon Prime, Disney Plus, ik weet niet wat ik moet kijken. ja. dan heb ik goed nieuws, want uh, afgelopen donderdag uh, uh, uh, voel je het lanceerde uh, HBO Max uh, uh, zijn uh, een nieuw kanaal. Maar maakte okay. die zijn prijzen bekend in Nederland ja en uh, nou ja hoe weet het uh, je kan al HBO Max uh, in Nederland krijgen voor 2,99 Oh, dus, wat weinig uh, een heel stuk goedkoper maar ja zo begon, uh, zo begon Disney Plus ook en ja. die zijn ook uh, omhoog geschoten met de prijzen oké okay. uh, vanaf 8 maart uh, zijn ze in Nederland beschikbaar dus dan uh, ja heb je toch, uh, dan heb je toch weer een beetje meer keuze. Want het was wel een beetje weinig. Hè? Ja, nou, ja hoeveel uh... tijd je voor die buis. Maar <laughs> ik moet zeggen, ik ben van de week. Ik werk dus, dus een dag korter. En toen had ik toch heel even zitten kijken. van welke zal ik klaarzetten voor vanavond. Ben ik al begonnen. En dat was dan uh, Archive 81. En dat is dan een, een hele bizarre film over een man die dan goed is in het uh, reconstrueren van, uh, van uh, filmpjes. maakt en al die andere filmpjes. En, en kan die kan hij dan uh, doen en dan. Uh, moest er gekeken worden wat er dan eigenlijk gebeurd is... in een bepaald pand. Iets met secten en alles. Die heeft me wel naar binnen gezogen, die film. Maar ik heb nu dat ik het laatste deel moet zien. En ergens wil ik hem niet zien, want ik vind het nog zo spannend in mijn hoofd. Weet je wel? Ik heb zo'n spanning in mijn hoofd hiervan. Maar het is, uh, het is wel bijzonder. En dan denk ik denk ja, ik, had, ik had ook een avond, Gisteren had ik een film met die weet je, Steve Austin of zo. Die, die, die, die donkere Afro-Amerikaanse acteur die altijd met die kleine kindertjes... Uh, uh, dat hij altijd leuke uitspraken maakt. Dit, dit, dit, dit, dit klinkt heel fout, zeg maar. Dat nee, het, uh... nee, nee, nee, nee, Maar hij, hij, hij, hij zegt ook, hij heeft ook van die uh, grote shows dat hij uh, vrouw, vrouw vraagt, hoe ze met mannen om moeten gaan. Dat hij een boek dus geregeld. Dat heeft hij echt gemaakt volgens mij. En dan zie je dan. Uh, die gaan die vrouwen dat allemaal gebruiken wat hij zegt. En dan uh, kunnen ze mannen manipuleren, weet je Echt wel heel leuk. Dat was een leuke film. Dat kan okay. ik anders zeggen. Nou ja, dat, uh, een, uh, een, een tipje van Jolanda. Ja, zeker. Ja, het is wel een beetje een vrouwenfilm natuurlijk, hè? Ja, nee, maar het kan ook leuk zijn. Ja. Money van de Trumps. Het is... Uh, corona is voorbij. Tenminste, daar ja. gaan we dan maar stiekem een klein beetje van uit. Ja. Het is niet helemaal weg natuurlijk. Over geen maskers Zie je oh. dat Oh. Ik, ik druk steeds het verkeerde knopje in. Dat is... Uh, ja, het is goed dat je weer even oefent. Zo. Het ik, is, ik kan uh, het helemaal niet. Dus ik zou eigenlijk eens een keertje... Ja. Een hele keer uh, tijdens de uitzending... Uh, Onder de begeleiding... de de moeten zijn. Ja. ja, gewoon in Wilco's nek. Gewoon zo. Hoi. En dan gewoon microfoon ernaast, dat je gewoon in zijn nek praat. Dat ja. lijkt me, ja, Ja, ja, goed ja want plan. zo kan ik het wel leren, denk ik dan. Ja. Dan ja, kan dan ik dan kun je het even wel er... in mijn eentje doen en dan kan ik helemaal losgaan. En dan kan ik allemaal hele foute liedjes die okay. jullie helemaal niet leuk vinden draaien. Oh nee. Die te okay. um, Jij hoeft niet te leren hoe het, ik val wel één Dat uh, <laughs> komt goed. Uh. Nou, het zou wel fijn zijn, want dan kan ik gewoon uh, zelf iemand regelen die als, uh, als uh, sidekick er is. En dan kan ik gewoon uh, alles regelen. Maar ja, ja. het is, lijkt me wel heel erg moeilijk om het... Tegelijk en te praten en al die knopjes. En, uh, ja, joh. Het, maar het, het, uh, het, het, het ziet er heel indrukwekkend uit. Ja, ja, maar beter. dat is gewoon zodat wij zeg maar, er indrukwekkend uitzien. Maar uh, een drie kwart van de knopjes gebruik je niet. Dus uh, het zijn maar een paar knopjes die dus hoeft, je ook niet. vraagt ook af waarom al die Disney's uh, of die, die DJ's. Zelf, die verdienen voor ja, maar best die, heel veel. Ja, maar die gebruiken wel al die knopjes. Oh, dus die. Okay. Uh, uh, uh, uh, ja dat, eh, Iedereen denkt al dat, dat een ditjokje niks aan het doen is, maar dat is echt niet waar. Nou, maar dat, dat, maar dat, met die, uh, uh, dat je met die uh, platen zo heen en weer gaat en dat soort dingen, dat, dat vind ik altijd een beetje macho-gedrag. Uh, Hè? Toch? Ja, dat is jouw mening. Ja, oh jij vindt het heel normaal. Maar uh, ja, de corona is voorbij. En ja. nu gaat ook de carnaval uh, helemaal los, hè? Carnaval Ga gevocht? jij nog meedoen met carnaval? Nee, ik ben echt geen carnavalvierder. Ik, uh, uh, ik heb één keer carnaval in het zuiden gedaan. Den Bosch is leuk, hoor. Met carnaval. Ja, ik, ik heb het in Maastricht gedaan. Het oh, ja. um, was wel heel gezellig, alleen... Ja, het probleem is, ik, als ik smiddags om 12 om, om uur begin met drinken... Ja, dan ben ik om, om uur, vijf uur, dan ben, wil ik mijn bed in... en dan heb ik de volgende dag er echt geen zin in om weer te feesten, zeg maar. Ik heb dat, ik heb dat met festivals, ik heb dat met carnaval. Ik, ja, ik vind feestjes super leuk, maar één dag, zeg maar. Daarna nou, maar wil ja, ik ja, lekker in mijn bed blijven. Ja, maar hij om meuren. gewoon uh, minder te drinken. Ja, maar dan nog ben ik gewoon, zeg maar, één dag vind ik leuk... en dan de dag erna. Hey, carnaval zonder, zonder wat te drinken. Is er dan echt wat aan? Ja, ja, dat is toch het is hele idee van? Op kan je natuurlijk gewoon zorgen dat je glühwein bij je hebt. <laughs> en, uh, en dan ga je gewoon in de, aan het eind van de middag... Ga je dan in, neem je misschien een drankje... maar neem tussendoor ook wat anders, weet je. Ja, ik moet ook gelijk zeggen... ik ben nu wel een beetje een promotor voor minder drinken. Want ik, ben, uh, ik heb meegedaan met Dry January. En ik heb zes weken niet gedronken. En eigenlijk valt het reuze mee. En, Oh ik, nee, dat, ik, ik dat. wilde die ook eigenlijk alleen maar voor drie als echt feestjes. Dus nou ja, met carnaval kan het wel. Alleen je kan er natuurlijk nog minder tegen, want je, uh, je lichaam past zich aan. En als het nu uh, veel alcohol krijgt, ja, dan, uh, dan is het ook gauw gebeurd. Maar je kan prima wijn, in plaats van uh, in een wijnglas, doe je gewoon lekker uh, van die uh, ginger ale. En gewoon, hup, zo'n flesje erin. En je loopt gewoon, la la la lekker mee. Maar het lijkt alsof je wijn hebt. Want je, ja, al, oh, oh, maar dan, je dan ga je, dan graag ga je, dan, je echt meedrinken. Dan, dan, dan ga je doen alsof je. Drinken. Uh, alsof of, je dronken Ja, uh, yeah. ja, je kan ook algevrij bier drinken. Dat ja. Uh, ja. is trouwens wel lekker, maar uh, ja, doe je uh, dat uh, toch? Ja, ja. Uh, dan hoef je dan maar drie, terwijl anders drink je tien beeldjes, hè? Zoiets. Maar goed, uh, in ieder geval de, uh, uh, de carnaval kan weer doorgaan. De mondkapjes mogen af. De corona check app is uh, geüpdate. Je kan uh, tegenwoordig uh, nou ja, alleen nog gebruiken om. Als je getest bent, dan krijg je een vinkje. En dat is ja. de enige manier hoe je nog een vinkje kan krijgen. Ja. Um, en dat, uh, ja, die is geüpdate. Maar uh, ja, we zijn, we zijn van de regels af. Ja, wat, dat is wel heel fijn. Dat is een heerlijk. Maar ik vind het afstand houden, vind ik op zich helemaal niet verkeerd hoor. Want uh, er zijn veel te veel mensen die veel te dicht in jouw space zitten, af en toe. Ja, maar dat heeft niet zozeer met, uh, met corona te maken, maar gewoon met mensen, jongens, hey, ik ben geen vriend van je wegwezen. Nee. Gewoon, gewoon, ja, ik hoef niet met je te knuffelen. Dat, uh, goed, zometeen uh, het nieuws uit Zandwoord. Er is uh, ja. weer van alles gebeurd. Dus, uh, maar eerst nog, uh, nog even een lekker, uh, lekker plaatje. Even kijken. Ik ben zo handig. Uh. 1, 2, daar is hij.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 Uh, tijd voor Zandvoort. Nieuws. Maar, heb, jij, uh, heb jij een mooie nieuwtje uit? Ik hoor nou het door de, de jingle van ja. de Nieuws uit Zandvoort. Ja, maar ik heb de jingles niet. Dat is een beetje Ik had alleen... hem toch net aan je? Ja? Ik had toch naar je gestuurd? Ja, maar ik kan ze niet afspelen. Oh. Dus dat, oh, is, een dat beetje, is een beetje jammer. Maar ja, het maar, Nieuws ja, uit Zandvoort. Ja. is natuurlijk carnaval. Daar hadden we het net over. En uh, de vroegen mensen zich nog af of het kindercarnaval in de krocht nog doorgaat. Maar helaas, dat is niet het geval. Theo Smit van der Krocht, die dit, jaar, dit feest jaarlijks organiseert... is echt heel duidelijk. Want de, de tijd om dit voor elkaar te krijgen is te kort. Want het is, vorige week werd het pas bekend dat, het, dat we open mochten. En dat gaat niet lukken, want dan hadden ze nog sponsors moeten zoeken... cadeautjes moeten kopen, muziek moeten regelen. En we van, nou, Prins Carnaval uit zijn winterslaap halen. Oh ja, ja die, die lag wel dat nog wel was... diep te snurken waarschijnlijk. Ja, dus dat is gewoon onmogelijk. Maar volgend jaar, als alles weer normaal is belooft hij dat er echt een super groot carnavalsfeest gaat komen. Nou, beloofd is beloofd. We houden het in de gaten. Leuk. Volgens mij heb je mijn naam verkeerd geschreven. Jouw naam? Ja, ik denk het. Want uh, de mail is niet aangekomen. Maar uh, dat is Oh, oh oké. Okay, ja. Heb je me met een C of met een K geschreven? Oh, dat dus hm. zou dat kunnen. Ja. <laughs> ja, de uh, Zandvoortse afdeling van GroenLinks... is een uh, petitie gestart tegen de proefboringen... naar uh, aardgas op 11 kilometer voor de kust... Uh, fractieleider Karim El Gebali. Karim El Gebali. Sorry als ik hem verkeerd uitspreek. Stelde eerder uh, deze maand vragen over de gang van zaken aan het college. Maar de antwoorden die uh, hij daarop kreeg, stelden hem uh, alles behalve gerust. Uh, daarom is hij een uh, petitie getekend, of, uh, gestart. En uh, ja, laten we zo meteen even op de, op de Facebookpagina de, de link delen. Want uh, nou, als je, je daar hard voor wil maken, dan uh, kun je hem ondertekenen. Nou, ik ga hem niet ondertekenen. Oké. Okay. Ik heb zo... Uh, als er gas uh, dan is... Er, we moeten wat, hè? Nu uh, de gasleidingen waarschijnlijk... Ja, uitgaan. de gasprijs zijn prima. Een mooie, mooie... Vervolgens was het flink koud. Dus. <laughs> ja, er is een uh, bevalling heeft plaatsgevonden... van uh, uh, Feitje van N Nimwegen. Wat leuk die naam ook. Maar die, uh, is, uh, die was op 27 februari uitgerekend... maar afgelopen vrijdag, vorige week dus... toen uh, brak haar vliezen... om kwart voor twee in de middag... en. Om zeven uur ochtends kreeg ze weeën en toen is ze gelijk naar het ziekenhuis gekomen. Maar ja, op de Sanfordse Laan kreeg ze al persrang. en de man heeft 112 gebeld. De auto is geparkeerd voor het Chinese restaurant Asian Delight bij station Heemstede. Nou, hij is de achter... ze is op de achterhoorn gaan liggen en het kind kwam maar heel snel. <laughs> Melissa heet ze. En Melissa mee En ja, totaal waren dus twee politiewagens, twee ambulances en zelfs een traumahelikopter ter plaatse. Zo. Ja, dat schijnt het uh, protocol te zijn. Daarna is ze alsnog naar het ziekenhuis in Haarlem-Zuid gebracht. Daar hebben ze het kind en haar nagekeken. Het ging heel snel. En op 12 uur mochten ze naar huis. En uh, haar kind moet nu dus in Heemstede aangegeven worden bij de burgerstand. Nou, dat, dat is wel zwaar, bijzonder mooi. Ja, ja, dat gebeurt niet vaker. Die zwaar. kinderen uit Zandvoort die worden in, uh, eigenlijk standaard in Haarlem uh, geboren. Behalve als je thuis bevalt. Ik ben nog echt uh, in, in, in Zandvoort geboren. Maar er zijn er steeds spinnen die thuis geboren worden. En dan is wel een beetje mijn vraag: zijn ze daarna Chinees gaan halen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze gaan er zeker een keertje eten. Nu? Ja, dat zou ik, zou ja. ik zeker doen. Want, uh... Maar ik moet ook zeggen, toen ik uh, mijn kind moest krijgen, ik dacht van nou voor de zekerheid, nou uh, ik ga van het ziekenhuis bevallen. En achteraf uh, had ik toch gemoeten. En heel vaak is het, zeker bij eerste bevallingen. Dat, uh, dat er toch wel uh, degene die dan thuis willen bevallen... dat daar zeker de helft alsnog van naar het ziekenhuis gaat. En bij de tweede kind wordt het altijd weer een ander verhaal. Ik, uh, ja, ik heb altijd, als mensen dat willen, prima. Maar uh, ja, ik, ik zou het zelf uh, gewoon lekker veilig in het ziekenhuis uh, willen doen. Maar, uh, ja, maar ja, ik snap kijk, ook jij wel... woont naast het ziekenhuis hè, in Haarlem. Dus dan kan, dan kan je ja, zeker niet dus thuis doen. Maar ja, dan moet je wel eerst vijf trappen af om, uh, ja. uh, terwijl je aan het bevallen bent. Ik weet niet of dat nou heel comfortabel is. Maar goed, dat geheel te zijn. Ja, rijden. ik ken het uit Haarlem. Die was dan vlak voorbij bevallen. En die wilde het ook thuis. En die moest dan alsnog. En dat het kind al. En hoe ze dan het hoofdje staat. Dat je nog bijna wijdbeentse. De auto, moet stappen naar het ziekenhuis moet en zo. En dan denk ik van nou, weet je... Die track... uh, ik moet er niet aan denken. Nee hè? Nee. nee, nee Ze zeggen hè want het is alsof je een uh, meloen door... Ja, oké, oké, oké. Dankjewel. Ja, nog staan in het <laughs> ja, okay, in de, staat, <laughs> in het Zandvoort nieuws. Warmtekussens als energiebesparend alternatief voor terrasverwarmers. Ik heb zelf een hele harde mening over uh, terrasverwarmers. Als uh, je met we doen, dit weer hè? op een terras wil zitten... dan moet je gewoon lekker in de kou gaan zitten. Maar niet onder zo'n... Terras heb Kom, je al op zo'n kussen gezeten? Nee, ik heb er nog ik niet gezeten. Ik wel. Gezet. En het is toch wel bijzonder. Want je krijgt echt een hele hete kont ervan. Dus wel bijzonder. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat nou doen. Ik had... Uh, ik ik, ik had die had moeten wel... ze aan zwervers geven. Die ik... onder een brug liggen. Ja, dat zou wel. Dat zou zijn. wel aardig nou, zijn. Maar <laughs> dan, we kunnen dan... Ja, oké. Okay. Uh, ik had wel in mijn auto... Uh, in, mijn, in de vorige auto had ik wel uh, uh, verwarmde stoelen. En die waren... Uh, en dan had je wel gewoon dat je ging zitten en dan op een gegeven moment kreeg je zo'n plakrug. En zo. ja, het voelt ik, niet zo lekker. Het is niet mijn ding, maar ik vind ja. het wel een goed alternatief. Uh, hoe weet het, uh, ondernemers kunnen er tot ruim 80% energie mee besparen. En uh, dat is uh, in twee dingen goed. En voor het milieu, maar ook natuurlijk uh, voor de eigen portemonnee. Want ja, een 80% op je energiekosten op dit moment is, is zeker uh, uh, de moeite waard. waard. Nou ja, dus, uh, het was vanochtend ook echt wel heel erg koud hoor, moet ik zeggen. Ik, ja, ik nu werkt die stoelverwarming. Het is niet. helemaal lekker om daarop te gaan zitten, maar het, het geeft wel een heel raar gevoel gewoon. Stoppen met roken is ook een optie. Dat, uh, nou maar. Ja, ja, maar ja, het waren natuurlijk ook uh, in, in eerste instantie mochten mensen in de coronatijd er wel buiten zitten, maar niet naar binnen. Weet je? Oh ja, ja, dat, en, uh, uh, maar ja dat, dat is nu ook afgelopen. Dus uh, ja, wat dat betreft zijn alle obstakels om weer. Uh, om weer lekker binnen te gaan Ga lekker naar het terras. Zorg dat die mensen lekker wat verdienen aan je. He? Want uh, ze hebben al het moeilijk genoeg gehad. Dus uh, neem die gin tonic. Leem een duurdrankje. Uh, en ga ook lekker uh, s'nachts uit. Hè? Want uh, die hebben het nog uh, veel zwaarder gehad. Die, uh, die zijn al twee jaar die zijn gewoon twee jaar dicht geweest. Festivalletje pakken. Ik hou er niet van. Maar als je ervan houdt, vooral doen... Uh, nou, die ja. festival, ik denk dat de jeugd echt massaal naar die festivals toe gaat. En ik, het schijnt uh, dus ook gigantisch uh, uh, veel mensen nu naar het carnaval te gaan. Hè? In, uh, ja, tuurlijk. In het, het, mag, het mag weer na twee jaar. Ja, dus ja. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd wat daar de uitwerkingen van ze ja. gaan zijn. Goed, tot zover het Antwoordse nieuws. Zeker. Miller met Playground. Ja, het weer. Hè? Laten we daar het daar eens even ja. over hebben. Laten we het eens over het weer hebben. De storm. Ja, He? heb, je, je, heb je het een beetje overleefd? Ik, hoe, hoe erg was het hier in Zandvoort? Ja, verschrikkelijk. Je ziet natuurlijk wel even een graadje erger dan in Haarlem, denk ik. Ja. Want de, de, de, de wind luwt toch wel een beetje als, je, als het over het land gaat. Maar uh, ja, ik zit dan uh, gelijk naast... Uh, de mesgestraat naar beneden. Maar dan denk je van, nou, dan zit je uit de wind. Nou, mooi niet, want die wind die komt dus die dennet naar beneden... via die trappen. Ja. Dat zijn dan zes, zeven trappen. En dan knalt hij dus tegen dat uh, hele grote... op het verzette tegen die hele grote vierkante flats. En dan gaan onze schuttingen om. Want uh, hij, hij, hij krijgt waarschijnlijk snelheid door het weerkaatsen of zo. En, ja, en ja, dan tunnelt hij... Ja. Ja, dat is uh... echt verschrikkelijk. En uh, nou, bij mijn buren is inderdaad de, de, de schutting om. Maar wij hebben dus, omdat de schutting al een paar keer omgegaan is: de middelste bladen uh, hebben we korter gemaakt. Dus uh, dan is het daar één meter. Dus, uh, dan kan je maar in de tuin van de buren kijken. Maar als je iedere keer weer. De, uh, je ziet echt die, uh, die schutting anders helemaal uh, kringelen van de wind. Oh, ik zo, dacht, je know? hebt gewoon zo'n betonnen muur neergezet. Nou ja, die gaan ook om. Hè? En uh, <laughs> bij mijn buren is er dus uh, een stuk van een dakkapel door de lucht gevlogen. En die is wel hun op het dak. Erin gegaan. En die hebben dus echt gewoon een lekkage op het dak. Uh, okay. om, omdat daar gewoon een gat zit. In het dak. Door, de, door een los uh, vlie, vliegende dakkapel. Zo. <laughs> het is echt. Uh... En uh, ja, valles, hè. er is daar boven in het restaurant is dus gewoon een hele grote. Uh, een appartement. Van voor tot achter is de wind doorheen gegaan. Dus dat is wel uh, even heftig allemaal. Maar dat was maandag, hè? want uh, vrijdag was het natuurlijk. Uh, Continue storm. Maar maandag heeft het heel even echt orkaankracht bereikt. Was maandag nou erger dan? Ja, verzand wordt wel. Oké, maar ik denk ook dat alles misschien al een beetje op scherp stond door vrijdag. En dat maandag dat het dan. Uh... Ja, de ravage was gewoon erger. Ja, meer, meer schade. Ja. Dus ja, ja, ja heftig. Ja. Heftig. Maar ik heb hier dus een bericht uh, over oh, ja. de Verenigde Staten. Daar zijn. Uh, uh, er is een nieuw wereldrecord gevestigd met de langste bliksemflits van 768 kilometer. Ik wist niet. Wat? Dat, dat, ja, ja, zeker. <laughs> dat is de langste bliksemflits ooit gemeten, was volgens de Wereldmeteorologische Organisatie 768 kilometer. Strekken ze eruit over drie staten in de Verenigde Staten? Dat, uh, dat, uh, dat was twee jaar geleden. En uh, ik, ik vraag me eigenlijk af waarom ze dat dan nu erin zetten. Want het is, het is een bericht dus van 1 februari. En, uh, de, en de langste flits werd. Uh, er zijn verschillende gezien, ook in Texas, Louisiana en Mississippi. En uh, tijdens, dat was tijdens een storm in juni 2020. En het is wel grappig, want uh, de flits hebben eens de Jeze grond geraakt. Maar wanneer je de bliksem hoort, is het echt tijd om naar een uh, veilige plek te gaan. Dus, uh, maar ja, we hebben hier in uh, Nederland hebben we niet van die stormkelders of zo. Maar ga een parkeergarage in of zo. Want bij mij in de straat is inderdaad een parkeergarage. Maar ja, je kan er niet zomaar in. Maar dan moet eigenlijk iemand uh, even openzetten... dat je dan daarin kan schuilen tegen bliksemonweer en dat soort dingen. Ja, He? ja. Ja, we hebben... hebben ja, ik ja, je zou een niet... hebt een parkeergarage onder uh, de loe heb je erin. En je hebt er natuurlijk ook eentje bij de Oranjene, in de Oranjestraat onder uh, de Dekamarkt... zit ook een parkeergarage. En dat zijn eigenlijk de veiligste plekken als er wat gebeurt. Ja, ik, zou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, als, als er nu uh, echt, echt hevig weer uh, orkaankracht orkaankrachten uh, deze kant op zou komen of uh, weet het, we zouden wel uh, um, oekraïense tafereelen hier krijgen ja, ik zou we... niet weten waar ik heen moet vluchten nou, je ja, hebt toch, ja, toch ook wel een grote parkeergarage in uh, in in Schalkwijk ja, win, ja, maar... ja maar is geen, uh, die is niet onder de grond nee nee ik zou echt niet weten, ik zou geen uh, schuilkelder de Raaks, of iets dergelijks. Ja, maar de, voordat, de ik, voordat ik daar ben. Ja, ja dat is wel heel lastig. Ze zeggen ook van uh, je moet tegen een driehoek maken tegen de muur, hè? tegen een stevige muur. Van waar komt dat vandaan? Als het dat, als dat dus uh, vanuit het uh, zuiden komt, hè? dan ga je dus, uh, de, de muur die dan uh, uh, uh, ja, uh, tegen kan houden, dan ga je daar tegen je zitten en als een soort driehoek. Dus ga je helemaal tegen die muur aan zitten met je. Ja, zodat je... Klein maken. En dan uh, dat je zo min mogelijk hebt om geraakt te worden of wat dan ook. En zeg ook thuis onder, onder je tafel gaan zitten. Onder je eetkamertafel. Ja, maar dat, ligt ook, aan, dat ligt ook weer aan wat voor, uh, wat voor weersomstandigheden en dergelijke je hebt. Want ja, ja uiteindelijk... Ja, dat dat Ikea-tafeltje wat ik heb staan, denk ik niet dat dat heel veel tegen gaat houden. Nee, dat vind ik zo. Dat... Uh, nou ja, een, een, een, een, een, een, een kast onder de trap of zo. Of in ieder geval uh, midden in nee, de, wat, wat midden in je huis is. <laughs> is gewoon de badkamer zit vaak in de flat middenin. Weet je wel, dat je dan daar gaat zitten. Ja, ik denk dat ik uh, in mijn garage of zo. Of in het stookkamer. Dat zou misschien nog een ja. uh, optie zijn. Nou ja, uh, ik ga er eens even rustig over nadenken. Uh, de politie uh, heeft dinsdagmiddag in alle vroegte uh, twee verdachten aangehouden... op het dak van een appartementencomplex in het centrum van Lelystad. Rond 3.30 uur dertig vroeg uh, een bewoner alarm... omdat uh, ze twee in uh, het donker geklede mensen het uh, dak op zag klimmen. De politie drukte massaal uit. Het duo uh, probeerde zich te verstoppen op, de, op het dak. Maar de agenten wisten uh, de twee aan te houden. Op het politiebureau bleek dat beide verdachten diep in het glaasje hadden gekeken. Ze wilden niet inbreken, maar zochten spanning en gevaar. Oh jee mag. Omdat ze zich verveelden. Naast het erg gevaarlijk is, zijn de bewoners erg geschrokken van de actie, meldt de politie. Het duo heeft een procesverbaal aan de broek hangen. Dus ja, niet doen. Is, uh, is het Ja, kijk, dat is ook zo'n nadeel van alcohol. Van dat je inderdaad je grenzen niet meer weet. En dat je dat gewoon hartstikke fout gaat. Ja, nou weet ik niet of het niet alleen uh, mensen met alcohol is. Maar uh, ja, ik uh, nou, ben het daar dat wel mee eens. maakt in. je veel overmoediger. Ja, dat is zeker waar. Dus, uh, dat is zeker waar. Maar ja, ik had toch ook wel een nieuwtje. Het is niet echt Zandvoort Nieuws of zo. Maar het is wel. Nou, ja, dus we dus zitten ook Ander niet in het Zandvoort Nieuws. Dus dat scheelt. Nee, maar het is dus wel zo dat André van Duin die heeft dus een. Uh, een stuk duin gekregen in de Amsterdamse waterleidingduin... omdat oh. hij 75 jaar is. En dat heet dat het André van Duinduin... maar ik heb wel weer horen fluisteren dat het alweer weggehaald is. Dat het uh, toch niet uh, mocht officieel. Maar ik vind dat het, het idee is wel heel leuk En het was die ene meneer die van... Uh, hoe heet die? Uh, uh, Gerard Ekdom. Ja, Gerard Ekdom van Radio 10. En die heeft het dus uh, geregeld. Dus geen taart ballonnen toen, maar zijn eigen duin. Ja, Ik vond het wel heel grappig dat ze dat gedaan hebben. Ja, leuke actie. Het was het roze waterveld in Zandvoort, daar stond hij dan. En strijdt over wie is het bord te vinden als de storm hem niet heeft omgewaaid? Maar ik vraag me af of de mensen daar nou speciaal als Bedervaartoord achter iets heen gaan. Ja, het is een mooi man. Hij heeft veel goeds gebracht voor de Nederlandse televisie. Ja, zeker. En zeker ook dat je van mensen van hetzelfde geslacht houdt en zo. Daar is hij echt. Hij is daar heel uh, gewoon in. Dat je ook denkt van ja, dit kan ook allemaal. En dat maakt het heel anders dan, dan dat uh, zo Gerard Joling of uh, zo'n Gordon... Ja. Uh, die, die, die, die zorgen dat mensen er echt van walgen. Hij is zo'n integere man. En hij kan uh, prachtig zingen en uh, ja, hij kan uh, heerlijke draak steken met van alles. Je ziet ook ook, hè? wat ze al zeggen over mensen. Die hebben de lach aan hun kont hangen. Dat die heeft hij die zeker. Dat is uh, zeker waar. <laughs> nou ja, straks uh, gaan we nog even kijken naar uh, wat er allemaal gebeurt door, uh, door het jaar. Uh, eerst nog even een, uh, een stukje muziek: Kevin, uh, Kevin Walkman. It's alright. Don't know how <laughs> And rip t-shirts And my bed skirt I use all those nights As framework You weren't perfect But a hell of a ride. It's alright. Ja, uh, had jij een, een mooi bericht uh, klaarstaan? Ik heb er genoeg klaarstaan, inderdaad. Ik heb een bericht over... Uh deze had jij net al gezegd over de inbrekers die sensatiezoekers waren. Oh, die, uh, heb ik nou gewoon je bericht gaat het, jou, op gaat het Gaat is het net goed. goed. Gaat net goed, hè? Nou ja, dus, uh, de... uh, Liander uh, is uh, naar Barneveld geweest, want er was een ontploffing. En die was niet kromaar, maar daar zag een getuige, zag een grote steekvlam uit de stoep komen. Dat is oh, waar. Oh, wauw. Nou, en uh, Liander is nu aan het zoeken naar de oorzaak. Maar uh, wat er gebeurd is waarschijnlijk... want het is een plek waar twee middenspanningskabels bij elkaar komen. Die zitten aan elkaar gelast. Door een, daar zit een mof omheen. En die mof is dus ontploft. Maar het is helemaal niet duidelijk waarom de, die ontplogging dan plaats heeft gehad. Hè? En daar is nu een team met onderzoekers mee bezig. En het is natuurlijk ook wel een heel interessant onderzoeksproject. Iedereen wil natuurlijk mee uh, kijken. Maar de eerste opdracht was zondag wel om er weer voor te zorgen... dat iedereen weer stroom kreeg. Dat is inderdaad uh, gelukt. En dat uh, is het, hè? want ze eerst fixen en dan uh, onderzoeken. Maar het komt wel vaker voor dat zoiets gebeurt. Want in de zomer gebeurt het wel eens, maar dan bij hogere temperaturen. En uh, het is ook al uh, heel vreemd dat het nu toch gebeurt is... terwijl de temperatuur zo laag is. Maar ja, als het klaar is, uh, dan gaat uh, Lianda nog wel vertellen... wat er nog allemaal aan de hand is. Ja, en de vraag is natuurlijk... Uh, uh, ja. De, het stroomnetwerk uh, heeft het al zwaar en gaat het steeds zwaarder krijgen. Uh, door de elektrische auto's en dergelijke. En ja, de vraag is toch wel een beetje, uh, ja, hoe, uh, hoe komt dit? En hoe kunnen we dit voorkomen? En wordt het niet erger, zeg maar. ja. je, Het zou je maar gebeuren, dat je lekker over de stoep in loopt. En je ziet opeens zo'n steekvlam voor je. Uh, ja, je schrik je echt uh, helemaal de tandjes. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> maar ja, het, is, uh, het kan gebeuren, hè. Shit hebben hè. Ja, de uh, reclamecodecommissie uh, uh, heeft. Uh, um, uh, het is tijd voor de, voor de uh, reclames. Ik dacht dat hij. Die... Nee, hij is nog niet uh, actief. Ik, uh, het duurt nog even. Uh, de reclamecodecommissie heeft McDonald's uh, aangesproken op het gebruik van uh, populaire kinderfiguurtjes. als SpongeBob, Batman en Wonder Woman. Uh, daarmee zou de uh, fastfoodketen uh, de reclamecode hebben overtreden. Uh, sinds 2020 mag je geen, uh, geen kinderidolen uh, op uh, verpakkingen zetten. En uh, ja, McDonald's heeft toch uh, uh, foto's op uh, uh, Facebook gezet. met uh, een ja, McDonald's uh, um, hamburger. met daarop uh, een, uh, uh, een figuurtje uh, erop. Ja, en dat uh, van, van SpongeBob. En uh, ja, daar, daarvoor zijn ze op uh, de vingers getikt. Ja, en nu, ja, uh, ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig. Ja, gisteravond was ook de Gouden Loepje op tv. Ik weet niet of je dat toevallig gezien hebt. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, degene die dus echt gewonnen heeft, is dat de kerstreclame van Albert Heijn. Het kleinste, grootste liefdesverhaal van het jaar. Van die twee marmotjes. Dus dat is, uh, die heb je ongetwijfeld al een ja, keer gezien. Nou, om heel eerlijk te zijn. Ik, uh, ik doe nu dus niet zo heel veel aan uh, uh, tv kijken en zo. Dus, uh, ja, maar je uh, zag hem zelfs, als je langs Albert Heijn liep, heel groot op die schermen die daar ook zijn. Oh, okay. Dus maar die heb je gewoon niet gezien. Nee, maar het is wel uh... schattig. En die is nummer één geworden. En de tweede plaats die ging naar Fritsie, die oudejaarscommercial van uh, de Staatsloterij. En dus, uh, dat was dan, uh, over, uh, uh, ook over twee kleine beestjes of zo. En, uh, en uiteindelijk uh, de derde plaats dat was dus voor uh, Samen. Dat was, uh, nu, kijk, hoe heet die nu nou? Uh, Goed eten is samen eten. En, en daar uh, viel, de lange, had daar een soort liedje voor gemaakt. En die ging zij toen live uh, laten horen. Maar het was ook een heel prettig nummer. En het was de eerste en enige keer dat zij dit liedje live heeft uh, geperformd. Het werd ook een heel item besteed aan hoe liedjes dus door reclames uh, ja, hit worden. Ja, echt hits worden, ja. Net zoals dat liedje dat bij de Coca-Cola Light uh, reclame was. Dat is ook zo'n nummer wat daardoor helemaal bekend is geworden. Ja, die... Uh... Ja, ik weet ja. precies welke je bedoelt. Ja. I just keep on loving you. Muziek doet natuurlijk een, een hoop uh, met emoties en ja, dergelijke. Dat is onze liefde gewoon. Hè? Daarom zitten we ook bij de radio. Ja, zeker. En, uh, ja, over muziek gesproken. Zullen we nog een muziekje doen voor het uh, volgende uur? Ja, uurt? ja En dan straks uh, wat er gebeurd is door de jaren heen. Nu e-punk uh, van uh, Vampire Weekend.